Dat blijkt uit de halfjaarrapportage over de Belastingdienst... die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Belastingdienst wil de terugbetalingsregelingen... voor bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag makkelijker maken. Het was de bedoeling dat dit allemaal voor 2019 geregeld zou zijn... maar het gaat nog zeker tot 2021 duren. En de voetballers van FC Twente blijven hopen... dat ze ook volgend jaar nog in de eredivisie zitten. Vanavond versloeg Twente thuis PEC Zwolle met 2-0. Ondanks de winst blijft Twente laatst in de eredivisie. De wedstrijd Heerenveen-Ado-Den Haag eindigde in 2-0. Het weer nog. Vannacht rustig en vrij helder weer. Minima rond een graad of zes. Morgen volop zon en een matige oostenwind. Het wordt 20 tot 26 graden.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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur, Danielle van Arks heeft een expositie in het museum Foam in Amsterdam. Hannah Berfoets schrijft een dagvers verhaal en draagt voor. Na hebben we spreken de ontwerper van de broek die figureert in de clip van Janelle Monet. Een clip die al een miljoen keer is bekeken. Een broek gaat het om die de vormen heeft van het vrouwelijke geslachtsdeel. We beginnen komend uur met Stefan van Vleteren. Surf Tribe heet het uh, nieuwe boek... waarin hij surfers uit alle hoeken van de wereld heeft afgebeeld. De foto's zullen ook te zien zijn op een tentoonstelling in Knokken. Nergens in het boek zie je een golf, amper zie je de zee... en nergens zie je iemand over zo'n schansen. en toch krijg je een indruk van wat dat is, de wereld van de surfer. Het zijn surfers van alle kusten van de planeet... en toch ontstaat ook een beeld van een soort gemeenschap. Niet een etnische gemeenschap, maar een gemeenschap van het water. Van Vleteren fotografeert vaker de kust. Vissers, de Atlantiekwal, scheepsjongens... En dat is allemaal logisch, want hij groeide zelf op in een badplaats. Zijn ouders hadden daar een tennisclub. Hard werken in de zomer, niks te doen in de winter. Licht en horizon zijn twee constanten geworden in zijn werk. De andere constante, vergankelijkheid en melancholie moeten ergens anders vandaan zijn gekomen. Hij begon ooit als nieuwsfotograaf, raceerde achter de explosie aan. Maar zijn werk gaat inmiddels over heel andere tijdschalen. Het heeft hem gemaakt tot een van België's meest gevierde fotografen. Steven van Vleteren, geboren in 1969, woont in Furne. Welkom uh, Stefan. Goedenavond. Hoe, Hoe ben... vaak ben je daar in Vurne? <laughs> Afgelopen jaar eigenlijk iets te weinig. Maar uh, ja, en... ik woon daar eigenlijk met mijn gezin. En, uh, uh, maar door dit project heb ik eigenlijk zo vaak moeten reizen dat ik uh, soms het gevoel had dat ik niet meer wist waar ik woonde. Dus, uh, <laughs> dus dat was wel even wennen, uh, want ik, ik heb me voorgenomen om dit jaar toch iets meer thuis te zijn. We spraken elkaar uh, twee jaar geleden. Toen had je een expositie hier in de buurt. In uh, mm -hmm. Amelisweert, in een oud kasteel. Ja, ja. En in dat gesprek zei je... ik ga wat minder op reis, ik ga meer thuisblijven. Ik heb een nieuwe weg gevonden, ik zal vaker thuis zijn. Nou, hm. dat geldt met goede voornemen dan. Ja, dus, dus, dus hou op met goede voornemens. Ja. Ze komen toch niet uit, wat heb je eraan? Er is iets wat jou lokt en, en daar ga je achteraan. Dat is prima. Ja, ja, en ik heb gelukkig een thuisbasis die weet wat ik graag doe... en die mij er eigenlijk ook wel in steunt. Maar, uh, maar nu was het wel echt extreem, hoor. Nu, nu, nu, nu, ja, het, het voelde bijna aan alsof dat mijn eigen bed een vreemd bed was. En dat is eigenlijk geen prettig gevoel. Je kwam thuis en dacht, wat doe ik hier? Dat niet. Ik wist waarom dat ik thuis kwam en ik voelde me wel thuis... maar de, de, de matrassen waar ik afgelopen jaar heb gelegen zijn zo varieerd geweest. Dat ik zo blij was dat ik naast mijn vrouw weer kon liggen. Dat ik in die, die rituelen dat je toch hebt als je, als je thuis bent. Dat je, dat je die gewoon weer kan uh, opnemen. Hoe gaat zoiets? Want, want, want er komt een project op je pad. Iets, iets dat jou nou ja, fascineert. En dan, en dan toch gebeurt het dat je, dat je 200 dagen van huis bent in een jaar. Om de, omdat het project er moet komen. Wat, wat, wat, ja, werkt ja, maar... Het heeft te maken met... En, en daar betrap ik mezelf op. En ik hoop eigenlijk dat ik het lang zal zo blijven behouden. Bijvoorbeeld dit project was ook... Ik, ik wou geen fotoboek. En ik dacht van, ik, ik ga een paar mooie reizen doen. En, en, en, en dan, dan hou ik het op. Maar de weg kom je helemaal in dat verhaal. En dan... Het vermoeden dat ik had dat surfers interessante mensen werd... Meer dan bevestigd. En dan wil hij nog een reis doen. En dan wil hij nog een reis doen. En dan wil hij nog die allerlaatste reis doen. En dan hou ik natuurlijk niet op. Maar dat is ook, denk ik, juist het schoon en mijn kracht, natuurlijk. Dat ik gewoon, als ik door iets gepassioneerd ben, dat ik gewoon niet meer stop. Gewoon. En, en, en dan wil ik eigenlijk nooit kwijtraken, want het is wel vermoeiend. Dat was die fascinatie met de surfer? Ja, ik. ik ik, ik surfte vroeger, lang geleden, een beetje. En ik ben opgegroeid aan de zee. Dus ik, veel van mijn vrienden waren surfers. En dan ja, ga je naar de grootstad omdat je daar studeert. En dan verlies je toch een beetje dat contact met de zee. En, en ook surfen komt er dan nog helemaal niet meer voor. Maar ik wist wel dat een surfer een beetje een gelijke ziel is als een visser. Hè? Die is een soort mens die op zoek is naar vrijheid, denk ik. En die ook een beetje los van de maatschappij leeft eigenlijk. Een visser die, die verdient zijn brood eigenlijk diep op zee... en die moet zich niet bezighouden met, zijn, met verkeerslichten en parkeerboetes. Die, die, die gaat weg met zijn kapitein en zijn groep vrienden... En Letterlijk langs de rand ja. leven. En bij surfers is dat eigenlijk ook een beetje zo. Het enige verschil is dat surf meer recreatief is. Dat het meer ontspannend is, behalve bij de professionalist-surfers. Maar de gebetenheid en de drang om altijd in die zee te gaan, die verslaving aan die golf, dat, uh, ja, dat was zo... Uh, zo intens bij die mensen. Je kan, je kan het bijna niet half doen. Hè. Ik bedoel, wij doen het hier omdat we niet echt een, een surf-natie zijn. Zowel België als Nederland niet. Nederland iets beter. Maar voor landen zoals Hawaii, Australië, Californië. Als je dan bij de zee en je begint eraan. Dan, dan denk ik dat je niet meer kan stoppen. En het is een strijd die je uiteindelijk zult verliezen. De zee zal toch groter en sterker blijken dan jij. Je kunt heel even de ja, baas... Maar, ja, maar het, is, het, is geen, het is het mooie aan surfen. Het is geen wedstrijd tegen de natuur. Het is eigenlijk, surfen is... Je gebruikt de kracht, de energie van de golf. Dus, dus je, je gebruikt de natuur om zelf daar iets mooi op te doen. Het is de, dus de, de wedstrijd is eigenlijk niet tegen de natuur... maar tegenover jezelf. En het is confronterend, omdat... Surf is een van de weinige sporten waar dat het gevaar zo groot is. En dan denk ik niet alleen aan, aan de big wave-surf, de gigantische megawolven: als je een wipe out hebt, dat je echt op de rotsen kan belanden of dat je kan verdrinken, wat dat vaak gebeurt, of, of toch ja, te veel. Maar er is ook contact met bijvoorbeeld een, een probleem die meer en meer voorkomt met haaien, bijvoorbeeld. Hè, omdat de haai is op zoek naar voedsel en zijn visgronden zijn verstoord. En, en ja, die moet dichter bij de, de strand komen. Er zijn ook meer surfers, dus er zijn ook veel meer contacten tussen surfers en haaien. Dus ook dat gevaar is daar ook weer. Hè. Het is een bekend voorbeeld van een belangrijke wedstrijd, een finale in Zuid-Afrika. Denk drie jaar geleden, tussen Mick Fanning en Julian Wilson. En die man wordt aangevallen door een, door een haai live op televisie. Hij is er heel huids van afgeraakt. Maar het was wel een soort van uh, heel spannend en emotioneel, emotioneel moment. Omdat je daar bijna iemand zag sterven. En het is ook zo dat, dat in sommige gebieden die haaien worden ge, gelokt. Door, door andere toeristen die in zo'n kooitje ernaar willen kijken. En dan heb je schippers die daarin handelen die dan... Vis of, of bloed of andere. Ja, maar, maar, maar een surfer die. die, ja, die, die is, de de haai is niet hun beste vriend eigenlijk. Ja. Ze hebben ook een hele mooie naam en, en ze noemen ze hem de Grey Man in the Suit. Nou, The Man in Grey Suit, excuseer. Vond ik ook zo'n mooie omschrijving over, over de haaien. En om terug te keren naar dat voorval van drie jaar geleden in die finale. De. De interviews daarna van de twee, de twee surfers, die eigenlijk zeer geëmotioneerd waren en eigenlijk bijna een lichte vorm van trauma, en zeer ja, die, die impact van het besef van wat dat er net gebeurd was. Men, men, men gebruikte nooit de naam Shark. En men sprak altijd over it and the thing. Je moet was, het ontkennen, je moet het niet benoemen. Ja, ja, ja. het is een soort bijna manier ook als om het een bijgeloof. Te ja, ja, vissers, en daar heb je de, de, de, de vergelijking weer met vissers. Vissers hebben ook vaak die, die ritueel van bijgeloven: dat sommige dingen niet mogen uitgesproken worden. Je mag niet fluiten, sommige kleuren mag je niet draaien, sommige dingen mag je absoluut niet doen. Of het schip zal ver vergaan. Het, het, het wonderlijke aan dit boek... je bent niet spectaculaire foto's gemaakt... van een, van een surfer die de golf trotseert. Mm. Mm. Geen planken, geen schuimkoppen... Geen, geen mensen aan het surfen. Dat is natuurlijk ook lastig... want de surfer wil, wil gewoon surfen. Die heeft geen zin dat hij, dan, dat hij dan ook moet kijken... waar ligt die fotograaf? Kom ik niet op die fotograaf terecht? Ja, want dat was vaak mijn probleem. Een, een surfer op het, op het strand fotograferen... is een heel moeilijk, euh, heel moeilijk ding. Waarom? Die surfer ziet die zee en die is zo aangetrokken als een magneet. Is alsof dat de sireners hem aan, aan, aan hem zitten te trekken van kom naar mij en, en laat die fotograaf maar staan. Want dat ook heel vaak gebeurde. Het gebeurde eigenlijk vaker dat ik de surfer eigenlijk na het surfen fotografeerde wanneer hij uit het water kwam. En eigenlijk voldaan was van het plezier. Maar dat was, een, uh, dat was vaak eigenlijk mijn, mijn grote, ja, het grote probleem om, om die surfers te fotograferen. Ja. Je hebt ervoor gekozen om ze echt te portretteren. En, en, oh, ja. en, en het wonderlijke is dat het, dat het werkt. Je ziet de essentie van het surfen... juist als ze het niet aan het doen zijn. Ja, het was een beetje een gedurfde keuze en veel mensen dachten dat ik hek was. En, en soms twijfel ik ook wel af en toe. En zeker als ik ook op de strand stond en ik zag wat dat er aan het gebeuren was. Als die wedstrijd bezig was of als gewoon mensen aan het free was, dan dacht ik ook, oh, hoe mooi is dat ook niet. Maar er zijn eigenlijk al zoveel fotografen die het al zo goed gedaan hebben. Er zijn ook heel goede fotografen die ook in het water zitten, die ook zeer goede surfers zijn, die zeer goed... Die, die golf begrijpen. En dat is een achterstand die ik niet, zelfs niet op, op vijf jaar zou kunnen, kunnen inhalen. Dus ik wist van, dit, dit kan ik nooit winnen. En uiteindelijk wil je toch met wat je doet... iets maken wat dan nog niet gemaakt is. Of iets wat je misschien waarvan je denkt dat je beter kan. Dit zo moet ik het doen. Want dan, dan, dit, dit is nog niet gebeurd. Jouw fascinatie dat is mensen die leven langs de rand. Mensen die een beetje buiten de samenleving... Staan of, of in ieder geval niet helemaal midden in de stad leven, ja, ja, toch ook dat het een gemeenschap is. Ja, ja, ja, ik had er nog niet zo bij stilgesteld, maar ik, ik denk dat je gelijk hebt. Maar, maar ik vind het altijd heel fijn om, um, om in, in, in een gemeenschap binnen te komen die ik niet ken en die ik handen, bij en ik heel. ...goed leer kennen. En, en het is een soort van altijd opnieuw beginnen. Hè. Ik heb dat met vissers gedaan. Ik heb bijvoorbeeld de Atlantic Wall... ...wat hij er juist voor noemde. Die, die, die bunkers waar ik eigenlijk amper iets van wist. En dan raak je in dat verhaal... ...begrijp je de dingen zo ook beter. En, en ja, dan stop het gewoon niet. En dat vind ik ook heel fijn om... ...een deel van je leven... ...heel intens aan iets bezig te zijn. En dan... Daarna weer iets anders te doen. Dat vind ik ook de rijkdom als het leven als fotograaf. Dat je ergens verplicht bent om heel dichtbij te komen, maar dat je ook weer afstand kan nemen. En je bent weer weg en je bent weer vertrokken naar het eigenlijk volgende project. En, en het, het klinkt zo'n beetje, misschien negatief, maar eigenlijk vind ik het niet negatief. Ik vind het juist een enorme verrijking om dit te mogen doen. En natuurlijk, het heeft te maken met hoe, hoe... als je het dan doet en als je dan ergens toegelaten wordt... Of je ben, dan moet je het wel met een enorme intensiteit doen... en met een enorme overtuiging. Ook niet alleen voor jezelf... maar ook uit respect voor wie of wat je fotografeert. Dat is eigenlijk een heel bescheiden argument. Respect voor wie je fotografeert. Je moet je, moet je helemaal geven. Je moet, je, moet, je moet er geen half werk van maken. Dus zo'n boek... Moet ja. gemaakt worden in 222 dagen over de hele wereld. En niet in een maand, bijvoorbeeld. Nee, nee. Uit respect voor het onderwerp. Ja, maar, maar een fotograaf is een, is een dienaar. Er ik, ik, ik, zijn kunstfotografen die vanuit het niets iets maken. Maar ik zie mezelf altijd als iemand die uh, toegelaten wordt. Die iets mag fotograferen. En die dat kan meenemen naar voor zichzelf, maar ook voor een toeschouwer, voor een buitenstaander. En dat vind ik een heel mooie taak van een fotograaf die ik, waar ik enorm achter sta. En in die zin moet je altijd respect hebben voor wat of wie je fotografeert. Want er is een verschil tussen een kunstenaar die in zijn atelier voor een wit canvas staat en die zelf een soort van schepper is. Een soort van godsfiguur. En ik vind eigenlijk een fotograaf, en misschien is het niet te pathetisch, maar een fotograaf is eigenlijk meer een soort van Jezus. Iemand die neerdalt op de aarde, die contact heeft met, met de mensen die voelt en die uiteindelijk ook aan het kruis hangt. Maar het is het soort van onder de mensen zijn. En, en een, een echte kunstenaar is echt iemand, die een soort van goddelijke figuur. Hè? Die je vanuit het niets en ongrijpbaar is, iets creëert. Wij, zijn, wij moeten altijd ter plaatse zijn. Wij moeten altijd daar staan. Of dat het voor een boom is of voor een mens. Wij moeten ergens contact maken met, met, met, met ons onderwerp. Een schilder maakt de werkelijkheid en een fotograaf die leent hem ook een beetje. Ja, ja, ik wel. Die ondergaat hem, denk ik ook. Ja. En dat vind ik een hele mooie plaats. Je groeit er zelf op langs de, langs de kust. Dat, dat is toch anders, want dan groei je op met een horizon. Dat kunnen nog ja. maar weinig mensen zeggen. Dat ze ochtends uit het raam kijken en dat er iets is dat ook maar enigszins lijkt op een horizon. Ja. Ja. Hoe maakt het nog meer verschil? Ja, ik heb natuurlijk ook lang in de stad gewoond. He. Het klassieke verhaal van je groeit op aan de kust, je gaat studeren naar de grootstad, je blijft hangen, je blijft daar langer hangen. Maar ik heb beslist om eigenlijk ook weer terug te keren. Een beetje de hectiek van de grootstad te, te, te vermijden, ik weer wat, wat meer afstand te nemen, wat diepgang in je leven te proberen krijgen, in je werk, ook wat, wat rust voor je familie proberen te creëren. Um, maar ik merk dat er een soort van... Als je in de buiten leeft, is er meer een horizontaliteit. En een stad denkt meer in een soort van verticaliteit. En ja, ik vind een, een, een liggende lijn eigenlijk rustgever dan een verticale lijn. Jouw ouders hadden een tennisclub. Ja. Wat, wat voor mensen kwamen daar tennissen? Was dat, was dat heel mondain? Of waren dat, waren dat mensen die na het strand nog even een, een partijtje gingen slaan? Ja, het was, het was, het was echte toeristen. En, en er waren wel ook wat lokalen. Maar er werd geen competitie-surf gedaan. Maar het mooie aan, aan, aan de, de, de, de zaak die mijn ouders runnen eigenlijk was dat er... Alles soorten mensen kwamen daar. Ik heb daar als kind uh, belangrijke politiekers die ieder jaar terugkwamen. Ik heb vakbondsmensen, ik heb arbeiders gezien. En het mooie was eigenlijk aan, aan onze club... Hè? Er, sommige mannen kwamen daar alleen of een vrouw kwam daar alleen... En haar partners speelden geen tennis en dan zocht mijn moeder eigenlijk aan geschikte partners. En dan, zo gebeurde het soms dat er iemand gewoon aan tennis was die van, van haar nog pluimen kende, die van een heel andere status was, maar dat er toch met elkaar contact werd gemaakt. En eigenlijk was dat iets heel moois. Heel levendig, zo klinkt het. Ja, ja en ik wel. Ja. En ik was een als kind natuurlijk. Ik moest daar mee helpen werken in de zomer. Hè, want, want zoals je daar juist zei, in de winter waren we dicht. Dus het, is, het was een heel extreem leven. In de zin van mijn ouders die altijd aan het werk waren. En in de winter mijn ouders die er altijd waren om eigenlijk niet, niet te werken dan. En wat deed jij dan in de winter? Tja, wat dat kinderen doen, met zijn vrienden spelen. Maar ik had wel een soort van. Ja, ik, ik, ik kon me heel goed aanpassen aan, aan, aan het veranderende seizoen. In, in de zomer eh, genoot ik van, van de zon en van de, de, de vakantieliefdes, en in de winter had ik weer meer die melancholische inkeren. Ik heb meer het soort van uh, ja, nu was ik meer met de hond aan wandelen in de duinen dan, uh, dan op zoek naar uh, een nieuwe zomerlief. Een verlaten badplaats heeft een heel andere sfeer. Misschien ja. meer de sfeer die, die, die ik vind passen bij jouw werk. Ja, ik, ik heb mezelf, of ik heb eraan bedacht... en misschien maak ik mezelf wel wijs... maar die, die triestes van, van, van zo'n een, een badstad in, in de winter... heeft wel aan mijn vel blijven hangen. En ik heb ook die, die kustlijn enorm zien veranderen en, en dat is veel extremer zoals verleken met, met Nederland is eigenlijk vrij intact hè? natuurlijk, jullie hebben al een groter kustgebied en er is toch er altijd de duinen zitten dat dus, maar in België is er maar 67 kilometer kustgebied en dat zat dan denk ik 50 kilometer gewoon volgebouwd met appartementsgebouwen en die verandering heb ik ook zien gebeuren en daar ben ik ook altijd heel gevoelig voor geweest, maar eigenlijk ben ik een beetje die melancholie ik, het is heel vreemd, hoe jonger dat ik was, hoe meer dat ik last had van melancholie, of ja, last was het niet maar wat ik die melancholie in mijn lichaam liet uh, toeliet en hoe ouder dat ik word, hoe minder melancholisch ik aan het wordt minder, de melancholie. Het wordt minder, ja. Met ouder te worden wordt het minder. En het is op de ene kant wel... Het is, het is toch een beetje bevrijdend ook, ja. Om er vanaf te komen. Ja, denk ik wel. Dat ik, ik melancholie ook zo lekker kan zijn. Het kan zeer. Het is een luxe gevoel, hè. Melancholie is een, is een, is een, is een, is een westers begrip, eigenlijk. Het is, is iets die, dat je de luxe hebt... om, om te mijmeren naar iets dat, je, dat voorbij is. Hè. Terwijl, ja, in, denk bij... 70% van de mensen zijn bezig met overleven op deze planeet. En die, die hebben niet de luxe om te denken... Oh, 30 jaar geleden, oh, die oude Citroën DS... en op de route Nationaal... En, en in het oude Grand Hotel overnachten. Ja, dit, dit is luxe gewoon. De meesten denken, gewoon wat, wat gaan we vanavond eten... en hoe gaan we dat uh, klaarmaken? Waar gaan speelden? we dat vandaan ja, halen? Waar gaan we dat vandaan ja. was, je, was je getalenteerd als kind? Ik was er, was er In, wat? in, iets, in was er iets waarin je uitsprong? Kon je, uh, goed, kon je goed tennissen, kon je goed voetballen, ik, ik kon, kon behoorlijk, je tekenen? Ja, behoor, ik, ik kon eigenlijk, ik was behoorlijk in, in, in tennis en ik kon behoorlijk tekenen, maar ik was niet exceptioneel in iets eigenlijk en, en op zich was het ook niet erg, ik was gewoon bezig met opgroeien. En, en, het was niet dat ik aan mijn veertig jaar al een droom... ...ik wil iets heel bijzonders doen. Als ik dat nu soms hoor bij kinderen... ...van een soort van drang om, om, om beroemd te zijn of zo... ...dat dat had ik niet... Ik, ik wou gewoon een weg vinden... ...en die is langzaam gekomen... Hè. ...dat eerst wou ik architect worden... ...dat is dan ver, ver, ver, ja, veranderd naar, naar fotograaf worden... En dan dacht ik ook nog, ja, ik weet niet of dat, dat ooit zal lukken, maar weg in mijn studies dacht ik van ja, ja ik kan dat blijkbaar zeer goed. En, en, en ik heb daar heel goed gevoel voor. Dus plotseling kwam er een nieuwe wereld open en een soort van visuele logica die, die ik heel goed begreep. En als ik rond mij keek, dat mijn vrienden en, en mijn klasgenoten die, die logica minder goed begrepen. Dus ik dacht, ja, ja, misschien moet ik daarin in doorgaan. Want en, je, je was ja. dyslectisch als, als kind? Ja, ja. Dat ben ik nog altijd. Nog, ja, dat, dat gaat, ja, het soms een maar, beetje maar over. Ja, maar het, het, het fijne is dat je, dat je door ouderd te worden heel goed met die, ja, met die stoornis, laten we het zo zeggen, eigenlijk heel goed omheen gaat. Zoals een stotteraar die trucs heeft gevonden om. Om, om dat ook te omzeilen. En, en, en, en, en dat, dat merk ik bij mezelf ook. En het vreemd is... Ik heb nog altijd harde last met, met dyslexie. Als ik hele uh, korte... Of sum, een soort van summieren... Bijvoorbeeld visa... In, in een vliegtuig uw visa invullen... Voor, voor paspoortcontrole. Dat vind ik altijd een hele lastige. Het is dus precies wat ik dat drie keer moet lezen. Wat ze nu net van mij vragen. Alsof dat het altijd een strikvraag is. Maar als ik dan poëzie lees... Of, of dan... dan ja, dat, ...dat begrijp ik precies veel beter. Het heeft vaak ook te maken met natuurlijk... ...als ik als er beeld kan bij fantaseren... ...dan snap ik het, dan lees ik het vlot. Maar als, ik, als, het, als het droge letters zijn... ...dan is het, ja, dan is het een soort van jungle... Van, ...van ieder letter is een boom... ...en op een duur raak je verdwald. ...en de eerste vier bomen zie je wel... ...maar twintig meter verder... ...bij de zevenentwintigste boom ben je de kluts kwijt. En dan moet je denken, oei, waar zat ik daar eerst? En dan moet je weer terugkeren naar die eerste boom. En, en die frustratie heb ik als kind enorm gevoeld. Dan gaat het dansen. Dan is het zo logisch dat, dat ja. het beeld jouw, jouw taal ja, is geworden. Ja, ja. Ja, en... maar, maar je zei dat je eerste architect wilde worden... en, en ja. dat je nergens echt in uitsprong... en dat je gewoon een weg wilde vinden... maar dat het allemaal maar duurde tot de fotografie er kwam. Want toen was er ineens ja. iets dat je, dat je begreep, dat je ja. Ja. voelde. Ja. Ja. Ja. Wat was ja. dat moment? Er is een belangrijk moment geweest... als ik een, een portret van een oude kunstenaar had gefotografeerd. En dat was de eerste keer dat ik besefte van... hier moet ik mijn vak van maken. Want, want ik had die man gefotografeerd. Hij was een, was een bijzondere kunstenaar. Een blinde, 90-jarige surrealist. En als ik de foto, het resultaat zag in mijn donkere kamer... dacht ik van dit, dit is goed... Het is wel de eerste keer dat ik echt dacht: van dit is een foto die binnen twintig jaar nog goed zal zijn. Die overtuiging had ik, of die pretentie had ik om dat te denken. En toen dacht ik van: ik moet doorgaan. En ik, herinner, ik was toen al bij mijn, mijn, toen, ja, mijn, mijn vriendin, die nog nu mijn vrouw is, en zij had dat ook. En toen dachten we van: hier moeten we voor gaan. Hier moet ik gewoon helemaal, ik moet me nu gooien in de fotografie. En eindelijk is daar de klik echt gebeurd. 89 maar... is. Uh, maar daarvoor had je al een camera, camera en een doka, dus, dus daarvoor was er toch al iets. Ja, ik had de camera van mijn vader. De doka is maar gekomen tijdens mijn studies, omdat dat een verplichte, ja, de donkere camera. Ja, nu kennen studenten dit niet meer, maar ja, dat was een soort van: ja, dat moest je gewoon hebben als je fotografie studeerde anders kon je je werk niet afwerken maar je ging het doen, maar je wist eigenlijk nog niet zeker van ben ik hier wel ja, echt goed in ja, en ik had wel een romantische gedachte van, ah, dan kan ik wel reizen en dan kan ik interessante dingen zien en dan kom ik wel terug en ah, ik had het een beetje romantisch voorgesteld maar het vreemde is eigenlijk die romantische voorstelling zit niet zo ver van de realiteit waar ik nu in leef natuurlijk met, met, ja, nu zie je de, ook de, de, de onpraktische dingen van sommigen van de romantiek. Maar, maar wat ik nu doe en wat ik vroeg, is min of meer wat ik gedacht had. En, en dat is denk heel bijzonder dat het, dat, dat eigenlijk gebeurd is gewoon. He, dat de reizen, zoals bijvoorbeeld nu voor Surf Tribe, en, en he, naar Hawaii gaan en Nieuw-Zeeland en Chocolate Islands. Ja gedaan, hoe? En soms moet ik in mijn, in, mijn, in mijn arm knijpen om te denken van, jezus, is dat allemaal wel echt? Wat dat er is die mee... droom wel echt uitgekomen? Ja. Je, je, was, je was aanvankelijk uh, nieuwsfotograaf voor, ja. voor, voor Belgische krant en later internationale media. Mm -hmm. dat, dat is toch een heel ander vak. Dat, dat, dan gaat het helemaal niet over waar je werk nu over gaat. Nu dus gaat het over een soort, soort verstilling. Zeg maar Over, over de, de, mm -hmm. de, de ja. tijd die bevroren is. En dan mm -hmm. gaat het heel erg over de de, de, de hitte van het moment, de ja, gebeurtenissen en ja, ja. je bent maar, erbij. Maar beide zijn waardevol. En, en, en, en het, het is bij mij gewoon langzaam een soort van evolutie geweest. Van, van op zoek naar ja, minder de waan van de dag, iets meer diephang. En dat resulteerde van naar de, de jacht op de pagina 1-foto naar... De weekendbijlagen, en dan was het de magazine. En dan kwam daar plotseling een tentoonstelling. En dan kwam daar een fotoboek. En dan dacht je: van, dit is eigenlijk het, gewoon het mooiste wat dat er is. Een fotoboek maken. En dan kwam er een ander fotoboek. En dan, ja, glijd je eigenlijk verder en verder weg van die dagdagelijkse hectiek. En wat dat prachtig is hoor. Soms heb ik er zelfs nog heimweeën, want het was een gemakkelijk leven. In die zin. Ik moest niet doen ik, ik moest gewoon wachten tot als er een telefoon kwam... en men zei van, daar moet je nu naartoe. En dan ging ik daar naartoe en dan keek ik wat, dat, wat dat er te zien was... en maakte ik daar iets mooi van. S'avonds kreeg ik naar huis en, of naar de redactie maakte ik de foto af... en dan was ik thuis, terwijl nu is het een heel ander uh, tempo... een heel ander ritme. Het is, het is, het is een, ja, je hebt meer tijd, maar de druk is groter, de verwachtingen zijn hoger... maar het intens... Geluk als je iets afrondt en als je blij bent met wat je gedaan hebt, is, is onevenaarbaar goed. Je maakte een, een, een serie over, uh, over Charleroi, de Waalse de, ja. de stad. Mm -hmm. In 2008 gekozen door, ik weet eigenlijk niet eens door wie, maar gewoon door, door een forum dat zich daarin een autoriteit acht, tot lelijkste stad van de wereld. Door een idioot gekozen. Ja, ja. Dat, is, dat is nogal een oordeel. De lelijkste stad van de wereld. En dan denk ik, nou, er moet toch nog wel een lelijker stad zijn. Maar wat is de definitie van lelijkheid, natuurlijk? Hè? Wat is de definitie van schoonheid? Hè? Ik vind verval, rookpluimen, smerigheid. Ja, maar je ziet daar. Ja, er is heel veel tristes in, in Charlois, dat zal iemand kennen. Er is heel veel armoede, die ook vreselijk is. Er is criminaliteit. Maar er is ook iets anders, en dat is namelijk een soort van samenhorigheid. Een soort van hele open Ondanks de, de, de problemen die ze hebben. En, uh, en dat is ook heel waardevol gewoon. Hey. En Charlois is een soort van... Armoede die je in Nederland niet meer kent gewoon. En die in Vlaanderen ook niet meer bestaat. Maar ja, in Wallonië helaas wel nog. Maar ook daar zie je dat bij Charleroi, Ik ben daar geweest, waar ik van overtuigd was... Dit is het diepste dal van Charleroi, En het gaat naar omhoog gaan. Er is ook een goede burgemeester die daar nu al jaren... Een soort van socialistische um, uh, politieker... Maar... Hij heeft nog geen, uh, geen schandaal aan zijn vingers hangen. Hij is een verstandig man, hij is een intellectueel. En uh, ja, ik zie iedere keer, want ik ga nog vaak terug... Iedere keer als ik naar Charleroi ga, zie ik het veranderen. Zie ik iets verbeterd zijn. Ik zie maar, dat maar je, je, je lijkt een soort van verliefd op die stad te zijn geboren? Ik, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb er wel mijn hart verloren. Hè. Ik, ik, ik, ik heb ooit al een keer gezegd, van, moest, ik, moest ik geen vrouw en kinderen hebben, ik zou er willen wonen. Omdat het een stad is die mij enorm uh, uh, inspireert. Het prikkelt je, uh, je. Er is ook heel veel plaats en ruimte. Er zijn daar het zou onvoorstelbaar zijn, dat kent men in Rotterdam of Amsterdam niet meer, maar hoeveel prachtige ateliers dat je daar kan kopen voor niks, hè? voor, voor 10.000 euro, voor 30.000 euro, kan je daar iets kopen wat dat je ja, in een andere stad gewoon ja, nog, nog, nog geen vijf vierkante meter kan voorhuren. En die stad doet gewoon iets met u. Die, die, die fabrieken die dik zijn, maar die... die, die die straten die, die ergens op een of andere manier raakt me dat gewoon, je loopt daardoor de geschiedenis en het vreemde is ondanks de criminaliteit, ik heb daar nooit een probleem gehad, ik ben daar nooit aangevallen geweest, ik heb nooit mij moeten weglopen dat ik dacht van hier is het te spannen nooit ik bedoel in Brussel kom ik dat wel tegen in Antwerpen heb ik dat ook tegengekomen en in Charleroi was het precies alsof dat mensen ook voelden, of dat ik dat ook in, uitstraalde in mijn lichaamstaal, dat ik daar gewoon een gelukkig man was als ik daar kon fotograferen. De melancholie die kon je daar ook vinden, denk ik. De melancholie zit in die stad, die zit in jou en, en die zit ook in die... Zeker, want, want Charleroi was een, was een hele rijke stad, honderd jaar geleden. Hè. Dus je moet, je moet weten, het, het, het, het was niet alleen de steenkool die er zat... het was niet alleen de metaalindustrie die daar zat... maar wat dat ook bijzonder was aan Charleroi is dat het, het, het, het rechte glas is daar uitgevonden. Het glas die we kennen voor in het raam. Het was, de glasindustrie was ook zeer belangrijk. En dat is helemaal in elkaar gestort... Maar ik zie toch een remont eigenlijk en dat maakt mij heel gelukkig. En ik herinner me, ik was ooit in een bekend uh, televisieprogramma in Nederland... en er zat een gast, een ander gast, ik denk zelfs nu de hoofdreacteur van de Telegraaf... en die had ja, mijn foto's werken toen en die zei van... wat een cliché over armoede. En ik was even van mijn melk omdat ik vergeten was dat dat soort armoede je in Nederland niet kent... Nederland kent het, de armoede van de kapotte het kapotte raam niet meer, van het, uh, het behangpapier die afbladert. Men kent dat niet meer. Er is ook armoede, maar niet in die vorm en niet in die... Niet, in die, hoeveelheid, die, niet, niet in die in die en, en Ik was zo perplex en ik dacht van... Ik, moet u, ik, ik, ik had die man een keer naar Charleroi moeten meenemen om het gewoon te zien hoe, hoe erg het is. Hè. Ik bedoel, als men over Nederland spreekt, over problemen in Nederland. Vroeger had je de Belmer, maar de Belmer is een voorbeeldswijk... Het is een prachtige wijk waar iedereen samenwoont. En waar je denkt van, amai, verleken bij twintig jaar is de Bijlmer een zeer goede wijk. En, en natuurlijk wordt er nog iemand vermoord. Maar dat gebeurt overal, bij rijke, en rijke mensen ook. Wat heb je dan op het Schilderskwartier? En Den Haag dan kent als de ruige buurt. Van, maar Den Haag is geen stad die uit balans is. Den Haag is een rijke stad die zeer goed geleid wordt. En dan weet ik niet meer waar is het dan in Nederland echt slecht. Ik bedoel... Maar, maar plekken op in die ja. mate in verval, dat, dat hebben we toch dat, een, een stuk minder. Dat hebben jullie heel veel minder, ja. Melanie de Biasio, dat is een, een Belgische jazzzangeres. Ja. Die maakte een album, geïnspireerd ook op, op Charleroi, ja. Black and Cities. En ook geïnspireerd, heeft ze gezegd, op jouw foto's daarvan. En ze heeft ja, ook een ja. van jouw foto's gebruikt. Ja. Voor, de, voor de cover van, de, van het album Ja, ze zijn heel bijzonder, bijzondere vrouw, Afkomstig, Italiaanse roots opgegroeid in Charlois Natuurlijk zoals ieder jong kind Die talentvol is en die manier vindt Om daar weg te geraken Als jonge persoon naar Brussel gegaan Maar het fijne is ook en door, ja, Ik heb ze dan vaak ontmoet En we zijn goed, goed bevriend geraakt Dat ik zeg van eigenlijk Mensen zoals jij die moeten terugkeren naar Charlois dat heeft Charlo wel nodig. En wat is er gebeurd? Twee jaar geleden heeft ze een prachtig huis gekocht... het Italiaanse consulaat achtig huis, die eigenlijk veel te groot als voor haar, maar het is, ja, het is zoveel geschiedenis, heeft dat gewoon gekocht en het is een soort van ontmoetingsplaats waar dat ook uh, muzikanten van over heel de wereld nu komen, om eigenlijk muziek te maken, dus, dus, dit, dus is, de, dit, dit is de, ook die kentering dat ik er huis spreek, die gebeurt ik bedoel, een dat is zo'n beetje de beste jazzzanger ja. van België van dit ja, moment absoluut. Van daar van gaat, de gaat de luxe, wonen ja. dat is wel ja, ja. zullen we luisteren naar een, een, een gedeelte van, uh, van, van dat lied Nee, de Biazio, uh, Black and Cities en uh, geïnspireerd op uh, Charleroi, waar ze inmiddels uh, zelf is komen te, te wonen. <laughs> Ik dacht er zegt, nee, nee, dat ging ze te overlijden. Nee, dat niet. Laten nee, we toch even nee. wachten. Ik heb haar laatst zien optreden. Het dat, dat was, was zeer intens, die optredens van haar. Dan zit ze echt in een, in een, in een trance en dan spint ze dat uit. En zeer indrukwekkend. Ze is een maniak. Ja, dat is een van de meest gedreven vrouwen die ik ken. Die, die ook volgens mij hek gaat worden als ze oud gaat worden. Het is een soort van Nina Simone figuur. Die, die de lat voor haar zo hoog legt. En die ja, extreem perfectionistisch is. Maar ook heel mooi om dat te zien bij andere mensen. Het is een zielsgenoot. Hè? Bias. Dat is verwantschap. Daarin herken jij ja, ja. iets. En, en, en het mooie is eigenlijk bij, bij die muziek. Ze had mij, die, ik was een van de eerste die die plaat heeft mogen horen. En dan liet ze mij haar koptelefoon op mijn hoofd zetten... en zei ze van... Stefan, nu moet je gewoon wandelen in de straat. Ik wil er niet bij zijn of zo... maar je wandelt gewoon met die koptelefoon in de straat. En dat was een heel bijzondere ervaring eigenlijk. Ik luister nooit naar muziek als ik op straat ben of zo. Ik enkel in de radio en in de donkere kamer vroeger. Maar dat was een heel andere nieuwe ervaring voor mij... om met haar muziek gebaseerd op die stad... in die stad rond te lopen. Het was precies wat ik nog beter kon kijken... De meeste fotografen vind ik, vind ik, vind ik middelmatig niet zo bijzonder. Dat is onaardig om te zeggen, maar het is, het is iets dat... dat, dat ja, sinds ik de gedachten toegelaten is het gewoon eigenlijk waar. Je ziet heel veel foto's, er krijgt heel veel foto's over je heen. Digitaal, in de krant, op televisie. Honderden, duizenden foto's per dag. En de meeste foto's zijn eigenlijk niet zo bijzonder. Die mensen zijn vast ook lief en ook integer, maar... soms, soms heb je zelf, dan maakt iemand een plaatje en denk je nou... stil het nou? Mm. Vaak zo inwisselbaar, vind ik foto's. Yeah. Maar ik, ik wil, laat, laat ik, ik weggaan van het negatieve. Hoe, hoe ontstijg je dat? Hoe ontstijg je de, de, de middelmaat met fotografie in een wereld vol mm. beeld, waarin iedereen op een knopje kan drukken en waarin het jou, jouw maniacale drift is om. om om iets te maken dat, dat onvergetelijk goed is. Ja, maar dat is een vraag die je waarschijnlijk naar iedereen kan stellen... of dat het iemand is die acteert of muziek maakt. Of schrijft. Of, of schrijft, zeker, want iedereen schrijft ook. En die vraag wordt denk ik minder gesteld, maar het is wel een juiste vraag. Het is een vraag die ik heel vaak krijg en het is een terechte vraag. Maar ik vraag me af of je dat dan de schrijver ook vraagt. Van, hoe komt dat jij een schrijver bent? Want we schrijven toch allemaal... Maar ik vind het goed dat we allemaal schrijven. Ik vind het ook goed dat iedereen fotografeert. Want daardoor krijgen we veel beelden te zien die we anders nooit zouden zien. Dus voor mij is het niet negatief. Het heeft uh, ons, ons venster op de wereld veel vergroot. Eigenlijk, hè? Ik denk ook bij extreme gevallen. Hè? Ik kijk nu bij, bijvoorbeeld bij terroristische aanslagen of zo. Wat krijgen we te zien? Ja, de beelden met de iPhones gemaakt door mensen die er zelf in zitten. Vroeger zagen we het beeld, en ik, ja, vaak wanneer dat uh, eh, na de feiten... en politie fotografie eens. Ja, ja. Wel, voilà, en, en de fotograaf werd opgebeld. En dat is een verrijking. Dus ik zie dat zeker niet als een bedreiging, ik zie dat niet als een kwaad. Maar ik vind het wel inderdaad de taak van de fotograaf. Als je jezelf fotograaf noemt, dan moet je wel iets beter kunnen fotograferen dan... De persoon die met zijn. Maar hoe, hoe doe je het voor jezelf? Want je, je noemde één moment dat je, dat je iemand had gefotografeerd. en dat je, dat je het zag opdoemen in je donkere kamer. dat je dacht: nu heb ik het, nu, nu ben ik iets uh -huh. bijzonders aan het maken. Ja, dat is een beetje het mysterie natuurlijk. He. Wat, wat je weet het, het zelf niet. Wat, wat is het verschil? Ja, ik, ik zeg vaak dat ik heel hard mijn best doe. En dat is ook wel zo. En dat helpt heel veel. He. Het, en, kun... en wat is dat heel hard je best doen? Uh, met met overtuiging en je niet snel van afmaken en als je denkt van als ik een half uurtje langer blijf dan zal het misschien eens beter zijn en als ik morgen vroeg misschien terugkeer zal het misschien eens nog beter zijn en natuurlijk kan je dat niet met portretten doen want ik kan niet iemand stalken ofzo maar bijvoorbeeld, hey, om nu een voorbeeld te geven ik was bijna vanavond hier te laat en dat had gewoon te maken dat ik met een, een mooie opdracht bezig ben voor, voor een museum in Den Haag en dat ik in Zeeland moet fotograferen ik stond twee, ja, nu is het bijna drie uur geleden. Stom ik nog in het water en ik was gewoon de tijd verloren. Want Je ik kwam leek... hier ook binnen met een natte broek. Ja, het is de radio, dus we kunnen het ook zijn. Ik zit hier in mijn onderbroek, dus met, uh, met mijn broek, die ergens nu door een van de mensen hier uh, aan, aan het drogen is. Maar ik was gewoon bezig met die het maken in die zee en ik vergat de tijd. En, en, en het werd alleen maar mooier. Dus. Veel fotografen al lang weg geweest en al lekker in de auto geweest. En waren, wat ik ook eerst van plan was, eerst naar het hotel gaan en dan pas naar, naar de radiostudie gaan. Ja, ik ben hals over kop nog. Ja, ik, ik schoot mijn bult wanneer ik naar de parking dat Ik dacht van, oei, ik, ik, ik ga er maar toekomen tien voor twaalf. En ik moet er eigenlijk al een beetje vroeger zijn. En daar heeft het vaak mee te maken. Dat je er is altijd die grens afgaat van, van langer, beter, dieper, opnieuw. En misschien is het, want het licht is ook altijd anders de situatie is ook altijd anders en het is een beetje, ik vaak vaak van als je in een voetbalwedstrijd als, als, als je één penalty krijgt dan heb je één kans om, om een relatief gemakkelijk goal te maken, hè? maar soms worden penalty's gemist, maar als je vijf keer een penalty kan, dan heb je toch de relatieve zekerheid dat je er toch drie binnenshot en die twee anderen misschien ze niet. Maar als je die ene mist van die ene kans... dan, ja, dan heb je niet gescoord. En eigenlijk is het dat ook een beetje. Dus hoe meer dat je voor jezelf die kansen verruimt... om mooie dingen te maken... Dan, ja, dan maak je ook gewoon mooie dingen. En ik kan moeilijk te vroeg naar huis gaan. Ik vind het vreselijk om in je auto terug naar, naar huis te rijden. En dat je denkt, van, heb ik wel hard genoeg mijn best gedaan? Heb ik dit had ik niet nog dit moeten doen of, of nog wel langer moeten blijven. En dat komt voort ook uit die, die bescheidenheid waar je het eerder over had. Het ontzag voor het onderwerp. Ja, ja. ja het geleende moment. Ja, Eigenlijk wel. En ik vind het ook een soort van beleefdheid... als ik een portret maak, wil ik een mooi portret maken. En er is natuurlijk een verschil van wat is een mooi portret... en voor iedereen is het anders. En het begint natuurlijk bij jezelf, wat je zelf goed vindt. En dat is het belangrijkste. Maar het is ook heel fijn dat je iets kan maken van iemand... Waar dat de persoon ook heel tevreden voor is, over is. En of iets te maken, als ik iemand respecteer, en ik moet daar een portret van maken, omdat aan de toeschouwer, wie dat dan ook is, dat kan het dan een magazine zijn of in een. dat ik denk van dit is een interessant figuur. Dit is een interessante foto van een interessant figuur. Niets is zo erg dan een banaal foto maken van een man die geen banaliteit verdraagt. En in die zin wil ik altijd wel een soort van iemand mee op dat podium duwen van kijk eens. Kijk eens naar, die, naar bijvoorbeeld Milani de Biasio. Kijk eens naar iemand hey, die daar juist in de radiostudio... Wilfried de Jong, kijk welk bijzondere, energieke man dat, dat is. En dat probeer je eigenlijk altijd te doen. Ja, fotografeerde Wilfried uh, naakt met zijn ja, fiets... met ja. een horizon in een landschap. <laughs> ja. dat, is, dat is ook een kwestie van vertrouwen dat hij dat doet. Dat hij dat ja. fietsbroekje uitdoet voor je. Ja, maar Wilfried is ook absoluut een zielsgenoot. Is ook iemand die voluit gaat. Iemand die uh, geen remmen heeft. En Wilfried is denk ik een van de weinige mensen... ...als ik hem fotografeer, want het is nu al meerdere keren gebeurd... ...dat ik soms moet, moet temperen dat ik denk van... ...Wilfried, nu neem je een risico gewoon. Oh, nee. Ik herinner me, we hebben elkaar ooit in, in New York ontmoet... En, ...en we waren er voor twee verschillende dingen... ...maar we dachten van, hé, hey, we zijn al twee in New York... laten we elkaar zien... En ik herinner me, ja, laten we dan ook een portret maken... Wilfried in New York. En ik zat op een... Uh, ik sliep in een kamer in een New Yorker hotel... Op, op denk ik, dertigste verdiep met een prachtig terras. En ik dacht van, hé, hey, zo mooi... zijn, Wilfried, jij hier aan, aan de terras over de leuning... En dan New York in de achtergrond. Fantastisch. Maar drie minuten later zat Wilfried al bijna, zoals de Birdman, gewoon over de reling. Er kwam zelfs de security van het hotel kwam op onze deur kloppen. Omdat om, om, om ze zagen dat er iets, of gehoord hadden dat er iets gebeurde die niet normaal was. En dat, dat is zo mooi aan mensen die zich voluit geven. Gewoon en, en, en Gedreven zijn, Gedrevenheid. Dus. En, en dat gaat van iemand die radio maakt tot een schrijver, tot een muzikant, tot een sportman ook. Hè. Dat is ook een surfer, ook iemand die extreem zich geeft voor wat hij graag doet... Of wat dat die goed kan. En vaak zijn die twee dezelfde natuurlijk. En dat, dat is toch jou. het mooiste wat dat en, er is. Een paar jaar geleden maakte je uh, ineens een serie met, uh, met kadavers. Door, door de, de jager geschoten. Hier in, in, in de buurt bij uh, bij Weert. Ja. Dat, dat deed me ineens denken aan, aan 17e-eeuwse schilders. Ja, aan, aan, ja. een, aan Soerbaran bijvoorbeeld. Of, of, uh, ja. Dus er zijn er meer die, die kadavers uh, schilderden. En, en het spel met het licht en het in de ogen kijken van de, van de dood, de sterfelijkheid. Toen dacht ik ineens, volgens mij, volgens mij ben jij veel meer verwant in jouw fotografie aan oude meesters dan aan hedendaagse fotografen. Ja, daar klopt wel iets van, ja. ja. Ik zie mezelf als een hele klassieke man, hè, en, en die in een hele klassieke traditie staat, die... Ook in de fotografie, in de klassieke traditie dat, maar inderdaad ook verder weg in de schilderkunst. En in, in, in Rembrandt, in, in inderdaad, Zure wat hij net zei. Ja, dat vind ik, vind ik prachtig gewoon. En het is ook iets tijdloos en, en dat fascineert me ook. Hè? Maar die kadavers, het klinkt, het klinkt bijna zo hard. Ah ja, het lijkt bijna alsof dieren zijn die zelfs niet meer goed genoeg zijn voor consumptie die naar het veel blijkt. Nee, het was een geschoten haasje. Ja, het was van een prachtige schoonheid die mij ook enorm veel rust geeft. En ik vond het ook vaak, denk ik, of dat is een soort van theorietje, een zondagstheorie die ik, mensen die vaak rond de dood werken zijn vaak heel mensen die heel uh, levendig zijn of die heel bewust zijn van de verhankelijkheid. Maar door dat besef En een enorme vitaliteit hebben een enorme honger hebben naar het leven, omdat ze weten dat het straks, en misschien veel sneller dan je denkt, straks kan gedaan zijn en als je dat beseft, dan weet je dat je iedere dag voluit moet gaan. Dat je iedere week moet Dat je ieder moment eigenlijk enorm moet nemen. En dat kan in alles zijn. Hè? Dat kan inderdaad in het fotograferen zijn. Maar dat kan ook in, in, de, in het liefdebedrijven zijn. Dat kan in het drinken zijn. In het, het is dansen, in opmerkelijk, in school. dat school. Dat zoek jij in, in geportretteerde, De levenslust, eigenlijk de kracht. Datgene uh -huh. wat iemand drijft. Je probeert altijd mensen yeah. iets te laten uitstralen. En, en dat, dat het je eigenlijk nog lukt om dat uit te stralen... zelfs met een, met een dood konijn. Of een haas was het. Een, een, een dode haas. Dat, dat zelfs in een dode haas weet je dat nog te leggen. Ja, Die nou foto ging niet over, over dood en was niet morbide. Die ging eigenlijk over toch op de een of andere manier een soort schoonheid. Ja, dat, dat is, ik ben blij dat je zo denkt. Ja. Ja, dat vond ik ook, ja. Ja, dat vond ik ook een soort van bijna religiositeit die er ook in zat is. Zeker het lam, die natuurlijk ook een diepere betekenis heeft voor, voor, voor christenen. Voor moslims ook. Dus het, een, een, hier gebeurt meer dan gewoon kijken naar een dodier. Je kijkt naar de kunstgeschiedenis. Je kijkt naar, naar, naar een, een gevoel van religie die we allemaal hebben wel gekend. Uh, die nu meer aan het verdwijnen is. Maar die toch als, als, als jonge, jonge man... Wel gekend hebben, hè? zeker in, in Vlaanderen, dat het een, een, toch een, nog een katholieke uh, nest is, die wel helemaal aan het verdwijnen is, maar heel het kader is er nog. Hè? De kerken zijn er nog, de, de, de strenge colleges, hè? de scholen zijn er nog. Je, je voelt je het, het kruisbeeld, de, de getormenteerde bloedende Jezus met, met de pathos is gewoon nog heel aanwezig. Het is uh, grappig dat je net zei dat de melancholie weg is gegaan. Ja. Is, is het zo dat je in je fotografie van, van een, een melancholisch beeld... van een stad in verval terechtkomend bij uiteindelijk de dood fotograferen... Mm. En, en dat je nu komt bij jonge, ja. energieke mensen die aan het surfen zijn... waar eigenlijk geen melancholie in zit, waar ook, ook helemaal geen... Enkele vorm van verval in zit. Ja, toch wel. Er zitten oudere mannen bij van 80 jaar, die. die ja, er zit oh. één iemand bij die niet kan surfen. Maar ik, ik begrijp uw vraag en ik denk dat ik er een antwoord heb op gevonden voor mezelf, want ik heb die bedenking ook gemaakt. Dat ik dacht: van, hoe kom het toch als ik jong was dat ik een oude man wou zijn met een grijze baard en met haar lange grijze haren en nu dat ik naar dat stadium aan het gaan ben heb ik een, een groter uh, verlangen om weer jong te zijn. Om eigenlijk weer heel kwik te zijn. om uh, Ook om de schoonheid van het lichaam te, te fotograferen. Hey, dit die afgebrengde Ja, maar ik heb ook schaatsers gefotografeerd voor Tielf. En, en hoe ouder dat je zelf wordt... En, en de mankementjes dat je begint te krijgen met ouder... de kwaaltjes, eh, de nekpijn, de rugpijn, de kniepijn... en, en, en dit, dit begint al wat te haperen. De ogen worden slechter. Hoe meer dat ik dat gevoel krijgt, hoe, hoe mooier dat ik ook naar de sportman kan kijken, naar de atleet kan kijken, naar iemand die zich goed in zijn vel voelt, iemand die balans heeft. En dat heeft niet al met gespierde lichaam te maken, maar het heeft gewoon met, hoe staat iemand? Hoe, hoe zit iemand lekker in die vel en staan die schouders mooi? En bij die surfers was het zeker een prachtig cadeau, want, want als als, als surf is, eigenlijk balans, hè? Is, is eigenlijk, ja, je evenwicht houden op een plank in, in, in, in een onstabiele uh, situatie, namelijk een, een, een bewegende golf. En je voelt dat ook, als die mensen gewoon staan, die staan er zo prachtig te wezen. En daar kon ik zo van genieten om naar te kijken, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Gewoon. Het is gewoon een mooie mensen die er gewoon staan. En die staan daar. En dan zie je zo weinig mensen die nog Mooi kunnen staan. Mensen die zich goed voelen. In geval. Iedereen is, is bezig met die selfies. En met hoe ziek eruit. En botox. En, en weet ik allemaal wat. Alsof dat ja, Zoveel prachtige mensen die, die zo, zichzelf zo lelijk vinden. En dat is zo jammer gewoon. Wat, wat was dat moment dat die melancholie verdween eigenlijk? Zoals zoveel is het een, een langzame evolutie die je niet beseft. En dat je af en toe door iets te eindigen. Zoals een fotoproject dat je daar... Beseft, hey, hé, ja, daar, daar zit veel minder melancholie in, of, of dit is verdwenen. Je ziet het via je werk? Nee, ik wel, maar ik, ik, ik zie alles via mijn werk, denk ik. ik uh, als ik wat verstand zou hebben, dan denk ik, het is, het is visueel verstand, of het is verstand die, die, die, die ik ver, verzamel door wat ik kan fotograferen en waar ik me kan verbinden. Eigenlijk. En dat, ja, dit. Dit is vaak, uh, inzichten komen vaak door, door naar je werk te kijken. eigenlijk. Want je bent bezig met iets zonder echt te beseffen wat je eigenlijk doet. En het is pas wanneer dat het gedaan is dat je denkt van... Ah, dat heb ik gemaakt. Of dit heb ik misschien bedoeld. Of dit zou het kunnen betekenen. Een aantal jaar geleden um, schreef je een ingezonden brief. Toen was er, uh, was er met nood weer een soort ramp gebeurd... op een popfestival in België. <lacht> het, wa, het was volgens mij Pukkelpop. -op. Mm -hmm. En je beschreef één... Ja, in, in het kader van de dingen die daar gebeurd zijn, een heel kleine gebeurtenis, want het was namelijk wat iedereen meemaakte. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jouzelf een wel ingrijpend moment was. Namelijk dat, dat daar ja, de hel barsten Er zijn ook een paar mensen overleden die uh -huh. dag. En dat je dacht: waar zijn mijn kinderen eigenlijk? Een vader ja. die met zijn kinderen naar een festival gaat en ze even ja. helemaal kwijt is. Ja, absoluut. Ik ga nooit naar festivals. Je haat festivals? En ik haat festivals. Is die nog meer? Mm, misschien zelfs weer minder. <laughs> <laughs> maar maar ja, mijn, mijn, mijn zoon wou er naartoe met, met zijn vriend. En ik dacht: oké, okay, ik, zal, ik, zal, ik zal gaan. En uh, ja, dan gebeurt dat de dat, dat rare. ...toeval dat daar een gigantische storm is... ...die dan net die ene dag... ...net over die ene wij ...dan toeslaat. En, uh, ja, je was je zoon kwijt gewoon. In de massa... Ah ja, ik had een afspraak met hem... van ...want ja, die vond ik niet leuk dat de vader erbij loopt... ...die zei van, ja, ga jij daar maar naar dat optreden... ...ik ga naar het andere... En ik zei, prima, maar we gaan daar afspreken aan die ene boom. En ik herinner me, het was, het was een, een rij bomen. En ik zei, aan die eerste boom, daar sta je. Wat dat er gebeurt Op dat uur moet je daar staan. En toen gebeurde dat onweer En, en was het heel chaos. En iedereen liep eigenlijk weg van de wei. En ik herinner me dat ik liep de andere kant. Ik liep naar die boom. En ik kwam toe bij die boom, maar die boom was afgeknakt. Dus die boom was omvergevallen. En die boom was... Uh, op mensen terechtgekomen. En ik herinner mij dat ik een soort van bijna beest veranderde in de zin van dat ik gewoon. Het eens wat dat tellen was mijn zoon vinden. Ik heb mensen onder die boom gezien die gekwetst waren. Dat ik dacht van: is mijn zoon. Nee, dat is een vrouw. Oké, okay, nee, dat is een oudere man. Nee. Dus ik was op zoek naar, naar, naar een 14-jarige jongen die mijn zoon was. En ik vond hem niet. Het is pas twee uur later dat ik hem terug heb gevonden. En uh, ja, dat was wel een ontlading. Maar het is een moment van, van extreme kwetsbaarheid. Nou. En eigenlijk het, het, het moment dat je oog in oog komt... met datgene waar veel van je werk over ging. Absoluut. Sterfelijkheid, ja, kwetsbaarheid, absoluut. verval. Alleen, dan, dan blijkt het toch anders dan je, dan je Tuurlijk, altijd gedacht omdat, had. Tuurlijk, omdat, omdat je verwacht niet dat het op die plaats gebeurt. Er zijn twee momenten in mijn leven dat ik iets tegenkwam... die met de dood te maken hadden, die, die ik totaal niet had verwacht. Eén was een wielerwedstrijd op, op een, een baanwedstrijd, een zesdaagse... waar ik een film aan het maken was, de schoonheid van... en dan sterft daar iemand... Voor onze neus, eigenlijk. Het ja. dat, dat festival was het andere voorbeeld. Dat je denkt van... Uh, mijn zoon had voor de eerste keer naar een festival. Belangrijk. Hè? En dan sterven daar denk ik, vijf of zes mensen en dat verwacht je niet en dat deed me ook een beetje denken er is een heel bekende oorlogsfotograaf James Nachtwey en dat was de man die een soort van een James Bond-achtige figuur maar met heel veel respect en, en ja, fantastische oorlogsfotograaf heeft overal naartoe gegaan en hij was in New York voor een vergadering van zijn fotowagentschap en toen gebeurde 9-11 en hij fotografeerde ook 9-11 op ook een ongelooflijk de beste foto's zijn gewoon van hem maar sedert tien is die man niet meer hetzelfde geweest. Waarom? Omdat hij oorlog had meegemaakt in zijn eigen stad. En ook die man was er niet op voorbereid. En is er iets gebeurd met die man? Hij werkt nog, hij functioneert nog, maar toch is er iets met die man gebeurd. Die, die eh, ondanks alles wat hij al gezien had van een gruwel, plotseling in, op een plaats was dat hij het niet verwachtte. En dat hij herkende namelijk zijn eigen. Eh, maar en, dat, en dat is jou eigenlijk ook, ook gebeurd op dat moment? Ja, op, ja, op de plek merk, waar je het niet verwacht? Dan merk je dat je daar heel kwetsbaar bent. Ik ben naar plaatsen geweest, naar de genocide, naar Rwanda. Maar dan zit je op dat vliegtuig en dan weet je van... Het zal gruwelijk zijn. Hè? En je weet wat dat er je te wachten staat. Je kan het natuurlijk niet perfect in beelden wat dat is. En zo gruwelijk had je het ook niet verwacht. Maar je bouwt wel een soort van harnas rond je. En er zit een soort met een concentratie. En ook, je bent daar ook voor je werk. Maar als, je, als ik, ik herinner mij op die festivalweide, ja, ik was ook een paar biertjes aan het drinken. En ik was daar ook wat aan het lummelen. En ik zag ook nog Skunk en Nancy. En ik dacht van, oké, okay, mooi optreden. Tot en dan het help, noodlot. Ja. En het noodlot goed. En ik herinner me ook nog... Een fijn. Nou, dat was eigenlijk een heel vervelende discussie. Want... De krant dat te weten gekomen dat ik daar was en dat ik mijn zoon had kwet En ze vroegen van wil je daar iets over schrijven? En nee, ik ze zei nee, ik wil dat niet over schrijven. Toen dacht ik achter een uur van ja, ik kan daar misschien toch iets over schrijven. Misschien heb ik er toch iets over te zeggen. En ze vonden het een heel mooi stuk, heel, vanuit een heel andere kijk. En ze wouden naar de voorpagina, naar de krant. En dan was er een soort ruzie met, met de hoofdacteur. Ik zei Waar ik moest wil komen. dat niet. <laughs> bedoel, mijn zoon was terecht. Ik ben. Ah ja, bedoel. Nou ja, het was een, het was een ja. mooi stuk. En foto's vol levenslust en uh, de andere kant. Weg van de melancholie, maar foto's over uh, passie van mensen. Steven van Vleteren, dank je wel. En het boek heet uh, Surf Tribe. Het was leuk om je hier uh, te gast te hebben. Dank je wel. Op Radio 1, het nieuws van alle Kanten.